met het journaal. Vertrekkend kinder... Hij zegt dat in een afscheidsinterview met de NOS en Nieuwsuur. Dolaert maakt zich vooral zorgen over de onafhankelijkheid van de kinderombudsman. In die positie moet je onafhankelijk zijn, maar tegelijkertijd ben je voor je functioneren en je herbenoeming afhankelijk van de nationale ombudsman, zegt hij. Dolaert noemt dat een weeffout in de wet. Het is voor het eerst dat hij publiekelijk reageert op zijn vertrek. Dolaert moet per 1 april weg, omdat de nationale ombudsman van Zutphen zijn, zijn termijn niet wil Verlengen. Het openbaar vervoerbedrijf in Brussel ontkent dat het vlak voor de bomaanslag van dinsdag de opdracht kreeg om de metro stil te leggen. Gisteren zei minister Jambon dat het bedrijf voor de aanslag was gewaarschuwd. Volgens Jambon werd na de aanslag op vliegveld Zaventem besloten om metrostations preventief te evacueren en te sluiten. Het Brusselse vervoerbedrijf zegt dat het niets van de federale regering heeft gehoord. Bij de aanslagen kwamen 31 mensen om het leven en zo'n 100 mensen liggen nog in het ziekenhuis. In de Amsterdam Arena hebben inmiddels honderden mensen... het condoliansregister voor Johan Cruijff getekend. Langs het voetbalveld kunnen mensen tot 9 uur vanavond... hun deelneming betuigen. Ook via Twitter kunnen mensen een condoliansbericht plaatsen. Berichten met de hashtag vooraltijdnummer14... worden dan op de website van Ajax geplaatst. Er moet een verbod komen voor vloggers die reclame maken voor ongezonde producten. Dat vindt een groep organisaties als de Consumentenbond, de Hartstichting en het Diabetesfonds. Die samenwerken in de alliantie Stop Kindermarketing. Filmpjes van vloggers op YouTube zijn razend populair bij kinderen. Veel vloggers eten voor de camera snoep of andere dingen waar je dik van wordt. En soms krijgen ze daar geld voor van de fabrikanten. Volgens de alliantie is dat in strijd met de reclameregels.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 Dan El Pardon en Nicky Jam. En Rieke Iglesias. En uh, dat allemaal op die 106.9. En dit is entertainment for you. Mijn naam is Fred Heij. En ik zou zeggen, geniet van het zonnetje. Gaan wij ook doen met Albert Hammond. En, en down by the. Down by the river. Ja, ja, dat is hem. City life was getting us down, so we spent a weekend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 He shook his head, only foolish people go, he said u lekker of niet? Albert Hammond. En down by the river. Lekker terug in Zfm, for you, de tijd. Zie je hem entertainer voor je tot klokjes van 7 uur. Blijf lekker luisteren. Dadelijk. Stefan Bloema. Even uh, telefonisch contact. Geef me een reden Om hier te blijven Want al jouw leugens Ben ik nu saai. Al die verhalen Die jij me vertelde Blijken vaak anders te dus zeggen me hoe het zit Wat is de Het weer die twijfel, is er een ander? Het maakt me onzeker, wat is jouw vlag? Laat me maar weten, ben ik soms veranderd? Is het echt over? Zeg het me dan. Where are Geen tijd om, uh, om naar mijn bed te gaan hoor. Nog eventjes niet. En uh, vergeet natuurlijk uh, vannacht uh, van twee naar drie de klok niet uh, goed te zitten. Want uh, ja, anders uh, verslaap je je eigen morgen als je een afspraak hebt. Dus uh, ja, dan wordt het toch een probleem. We gaan lekker verder met uh, The Bad Boys Blue. En uh, You're a Woman and I'm a Man. Tot zeven uur is dit entertainer voor jou. Mijn naam is Fred Hey. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. en een lekkere gouden ouwe en dat allemaal hier bij die ZFM en dat allemaal met Entertainment voor You. Tot de klokjes van 7 uur op die 106.9 en 104.5 op de kabel Maxi Priest en Wild World. Ja. I Priest. En Baby It's a Wild World. Zo direct contact met uh, Stefan Bloema via de telefoon. En uh, ja, we gaan een nummertje van hem draaien. En dat heet... Uh, en dat zeg jij! Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Radio. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM Zandvoort met Entertainment for You. Ik vrij wil zijn. En dat doet jou nu heel veel pijn. Maar ik trek me niets meer van jou aan. Jij liet mij ook in de kou staan. Ik heb het nu echt met jou gehad. Al die dingen ben ik meer dan zacht. Dan zeg jij telkens dat je zoveel van mij houdt Maar al die woorden laten mij nu koud Jij vertelde leugens, draaide alles steeds weer om Even heb ik het geloofd, maar wat was ik stom Ik volg nu mijn eigen weg en doe graag wat ik wil Denk niet dat ik nu nog tijd aan jou verspil Jij maar een ander die nog wel in jou gelooft, De vlam van jou en mij blijft nu gegooid. Huilend loop jij hier nu bij me weg en luistert niet meer wat ik zeg. De liefde tussen ons is niet meer. En geloof me, het komt ook nooit weer. Nu ga ik alleen mijn eigen gang. Iets waar ik nu heel erg naar verlang. En dan zeg jij telkens dat je zo van mij houdt.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 Was hij dan Stefan Bloema? En uh, zo direct uh, ja, gaan we contact met hem opnemen. En uh, dit nummer heet. En, en dan zeg jij. En we gaan een lekkere gouden oud rijden 1976. En Ronnie. En hij hebben het over. Doe de Big Bear Bump. 6.9. Zie Toch nooit verwacht dat jij zou komen bij sterrennacht. Je gaf me jouw liefde bij volle maan en mijn hart smolt als een vulkaan Jouw ogen stralen als de sterren. Dat zag ik al meteen van verre. Jouw lieve maakt zegt ik blijf bij jou, want jij bent degene waar ik van hou. Jij geeft liefde elke dag Vanaf moment dat ik je zag Vanaf moment dat ik je zag Waar ik voor jou gevallen was Jij gaf mijn leven zoveel kracht Toen ik liefde in jouw ogen las Wij zijn nu een gelukkig paar En het duurt nu zoveel jaar Wat heb ik geluk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 want jij bent degene waar ik van hou. Jij geeft liefde elke dag. Jij geeft liefde elke dag. Vanaf moment dat ik je zag. Vanaf moment dat ik je zag. Ja, dat was dan ook een plaatje van Stefan Bloema en, en nooit verwacht. En uh, ja, je raadt het nooit, maar we hebben Stefan aan de lijn. Stefan, ik zou zeggen een hele goede middag. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Hoe is het daar in het Hoge noorden? Ja, best. Ja? Best, ja. Het zonnetje makkelijk. schijnt ook daarom? Of? Ja, daarom. Dus, uh, oh, Oké. Okay. dat maakt het weer altijd goed. <laughs> ja, toch? Ja. Hey. Hey, dit is hier, uh, het is hier goed. Hey, heerlijk joh. Blij dat we weer een beetje naar de zomer toe gaan. Hey, dan, uh... Ja, goed. Gelukkig wel, mag voor mij morgen wel. Ja, dat gaat heel snel. Ja. Nou, we gaan in ieder geval naar de zomertijd toe vannacht, dus dat, uh, dat scheelt weer. Ja daarom, da daarom mag het voor mij morgen wel gebeuren. Hey Stefan, uh, ja. het, uh, je belt natuurlijk uh, voor jouw uh, jou muziek. natuurlijk. Klopt. En ja. uh, dat laatste nummer, uh, even kijken, ik wil vrij zijn. Ja. Dat is geloof ik het laatste nummer toch? Ja, dat is de ja. laatste nummer die we hebben uitgebracht. Ja. Uh, dus, die hebben we vorig jaar ook wel een keer uitgebracht, maar er is dus toen niet de nodige promotie aangegeven. Ah, okay. Dus vandaar uh, dat we hem opnieuw hebben uitgebracht. Ja, want ik, uh, ik, ik weet wel dat je ergens uh, bij Radio NL, geloof ik, uh, is er iets, uh, heeft er iets gespeeld. Ja, klopt. En uh, waar, waar, waar ging dat over? Uh, dat was met een uh, mini-album, Nooit Verwacht, die ik net heb gedraaid. Ah, oké. Okay. Uh, dus dat, uh, ja, die is nou vanaf oktober uit, uh, dat mini-album. Er staan uh, zes eigen geschreven nummers op. Uh, dus uh, ja, dat, uh, ja die, die doet het ook nog steeds goed. Ja, oktober 2015 inderdaad. Klopt. Ja, nou, en, uh, ja ik, ik moet zeggen, ja, het is een prima nummer. Ik, uh, ik wil vrij zijn dat sowieso. Uh, Dank je wel. Ja, eigenlijk... Uh, ja, meer, meer, meer kwam meer uit, zeg maar, uh, als dat ik verwacht had. Ja. En uh, zeker, ook bij, uh, zeker ook bij de vorige nummers. Ja. Uh, het is. Uh, ja. Ik, uh, ik, uh, ik, ik beleef er plezier aan, laat ik het zo zeggen. Nou, dankjewel. Dat, dat, is, uh, dat is goed om te horen. Ja, nee, maar dat, dat uh, lup. nooit verwacht. Dat, uh, ja, dat klinkt wel een lekkere zomers, laat ik het zo zeggen. Ja, dat wel. Dat is wel een beetje een soort zomerstintje aangegeven. In ja, lucht. Nou, het is uh, het zonnetje erbij. Heerlijk op het trasje. Ja. het nou, gaat helemaal is. goed komen. Ja. <laughs> Mooi, man. Ja, toch? Ja. Nou, nou ik, ik wil vrij zijn, is precies eigenlijk uh, een beetje. Uh, ja. Eens gelijk. Ook, uh, ook een zomers, uh, zomerse tint aan. Ja, het is een. Uh, ja, het is een zomerse tint. Maar niet echt een vrolijke tekst, om het zo te zeggen. Maar, uh, nee. uh, ja, in, in verhouding is het al een leuk, uh, leuk liedje. Ja. Nou ja, een liedje. <laughs> ja, ik zeg altijd een nummer. Het, ja, ja, liedje, ja, liedje ja, nummers. Ja, ja. ja, precies. Nee, maar uh, ja. zijn er nog uh, optredens uh, gepland? Hier, uh, hier in het Hoge Noorden of uh, verder buiten? Ja, ik, heb, uh, ik weet het niet eens uit mijn hoofd, wat ik heel eerlijk zeggen. Ah, okay. uh, morgen moet ik in ieder geval weg. Uh, naar Swag dat is in Friesland. Nou, dat is uh, ja En die weken daarna, ik ben echt heel eerlijk hoor, ik weet echt niet, want ik heb een bedrijf ernaast en daar ben ik momenteel heel druk mee. oké okay. uh, En tegelijkertijd ook nog met de muziek, want ja. ik schrijf allemaal, allemaal nummers zelf en er zijn allemaal nieuwe ontwikkelingen. Dus ja, ik weet het nog niet aan mijn hoofd waar ik zo uh, 1, 2, 3 sta. Nou, je en... schrijft je, je, schrijf je teksten wel allemaal zelf? Ja, dat doe ik allemaal zelf. Ah, oké okay. Ja, maar misschien momenteel uh, zijn er allemaal nieuwe ontwikkelingen. We gaan uh, naar de studio van Emiel Hakkamp. Ja. Uh, misschien ken je die wel? Ja, die, die, die kennen we zeker en dat is ja. onderhand onder ook de schrijver geweest van, uh, tenminste één van de schrijvers geweest van, uh, van André Hazes natuurlijk. Klopt, Dus inderdaad. ja, de meesten die kennen hem wel denk ik. Ja, klopt. En daar, uh, daar mag ik nog één. Ik ga daar uh, een paar demos krijgen binnenkort van hem. Dan gaan we daar keuzes uit maken van joh, wat gaan we uitbrengen, wat gaan we niet uitbrengen. En dan, uh, ja, dan gaan we verder met hem in de studio en uh, ja, ik zal natuurlijk wel een deel uit mijn eigen tekst nog gaan schrijven. Maar de muziek komt dan uh, het meeste van hem, om het zo te zeggen. Oké, okay, en dat is um, om, de, om de drukte een beetje af te halen zeg maar, van de ketel. Ja, ja misschien wel, ja. <laughs> hey. Ja. Maar uh, ik, uh, ik ga dat nu maar lekker draaien. Ik wil vrij zijn. Uh... Hartstikke Zullen we goed. dat doen? Ja, nee, altijd ja. goed joh. Altijd goed. Ah, Oké. Okay. Hey, blijf nog even hangen. Dat ga ik doen. Ah, Oké. Okay. Kom hier komt hij dan. Ik wil vrij zijn. bij je weg luister wat ik zeg jij bent mijn vrouw maar blijf niet lang trouw ik kan het niet meer aan ik wil vrij bestaan een leven zo vrij als de wind ik wil vrij zijn een leven zonder jou want ik kan te leven met zo'n vrouw, ik wil vrij zijn en zweven op de wind, ik hoop dat ik het geluk weer vind. Ik laat jou echt staan, het ging jou niet om mij, laat mij maar vrij. Jij wou alleen maar geld, maar dat is niet de wat telt. Het is daarom dat ik jou nu zeg. Ik wil vrij zijn, een leven zonder jou. Want ik kan niet leven met zo'n vrouw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 tot ik het geluk weer vind. Ik kijk naar voren en niet achterop. Ik wil vrij zijn en leven zonder jou.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 Als je dus informatie wil winnen, wil je iets meer weten over Stefan? Dan uh, ja, kan je gewoon even gaan naar www.stefanbloema.nl. En uh, we gaan lekker uh, verder met een ander plaatje. En dat is Paul Anka. En a still guitar and a glass of wine. Just give me a steel guitar, a glass of wine, and let me drink to a lover I thought was mine, a lover I thought was true to me, but now CFM. I've been in love so many times, thought I knew the score, but now you've treated me so sort of wrong. I can't take anymore And it looks like I'm never gonna fall in love oh. look down and cry and it looks like Yeah. Is de zon hier? hij 106,9 en hij gaat de avond door. Entertainer voor u tot de klok is voor 7 uur en langzaam gaan we naar het nieuws van 6 uur en uh, ja, ik ga eventjes uh, Rob Harms overroelen. Ja, Tino Martin en uh, zijn laatste nieuwe. Hou me vast. Komt hij dan? Ik heb het zo vaak moeten horen. Heb jij nog steeds geen vriendin? Ik stond er echt wel voor open.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 Ja